11 uur. Dit is Radio 1, met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm, The Great Gatsby Revisited. En wat kan het zieke Europa genezen? Het NMS Journaal met Dorot Megels. De kinderombudsman pleit voor harde afspraken om te voorkomen... dat kinderen met problemen thuis zitten en niet naar school gaan. Duizenden kinderen krijgen nu geen onderwijs, dat bleek twee jaar geleden al...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 Burgemeester Hoes van Maastricht zet extra agenten in om de drugsverkoop op straat aan te pakken. Volgens hem is de straathandel exorbitant toegenomen sinds de coffeeshops weer drugs verkopen aan buitenlanders. De drugstoeristen komen vooral uit Wallonië en Frankrijk, zegt Hoes. Hij wil daar zo snel mogelijk een eind aan maken. Het aantal zal uh, ongetwijfeld per dag en per week uh, variëren. Uh, maar we hopen zo snel mogelijk uh, weer controle te krijgen over de straat. Want wat ja, er nu is gebeurd is dat de koffieshop-eigenaren... de oorlog aan de rechtsstaat hebben verklaard... en dat kunnen wij natuurlijk niet tolereren. Dorkaan Mahazen is aan land gegaan in Bangladesh. Met windstoten tot 100 km per uur... trekt de storm langzaam naar de oostelijke miljoenenstad Chittagong... Volgens de Verenigde Naties worden meer dan 8 miljoen mensen bedreigd door de storm. Honderdduizenden Bengalen zijn geëvacueerd. Verwacht wordt dat de orkaan leidt tot zware regenval en overstromingen. Nu al staat het water in veel plaatsen in Bangladesh tot op kniehoogte. Zeker 18 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen. De uitgaven aan de zorg blijven stijgen. Het afgelopen jaar gaat het om een toename van bijna 4 procent tot ruim 92 miljard euro. Die stijging is licht hoger dan die van een jaar eerder, meldt het CBS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 Probleem op de weg in Noord- en Zuid-Holland, John Sahoka. Op de A7 richting Zandam, daar staat bij Pemberent-Zuid 2 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. Bij Pemberent-Zuid is de rechterreis ook dicht. En op de A13 richting Rotterdam, daar staat een 3 kilometer van knopend klein Podderplein. Dat komt door een ongeluk op de A20 richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. Daar staat nu nog 4 kilometer file, maar inmiddels zijn wel alle rijstoken weer open. En dan heb ik nu nog 2,5 minuten om alles nog even helemaal door te nemen.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 Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Père de en Enfant, winnaar van de juryprijs in 2009. Meer info op tv5monden.nl tv 5 is... VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Hij was een van de grootste schrijvers van zijn tijd, F. Scott Fitzgerald. En dan heb ik het over de jaren twintig van de vorige eeuw. The Great Gatsby is zijn belangrijkste werk. En vanavond gaat een nieuwe verfilming van dit verhaal een premiere. Leonardo DiCaprio speelt de miljonair Gatsby die alles heeft en eigenlijk maar één ding wil. De liefde van Daisy. Hoe goed zijn schrijver en boek eigenlijk? En hoe goed is de film? Ook leraar Engelse letterkunde Diederik Oostwijk ging kijken. De EU is de zieke man van de wereld, staat er in een Amerikaans rapport dat deze week uitkwam. Of dat waar is en wat er dan voor nodig is om die man te genezen vraag ik aan Europa-kenner Peter van Ham. En de klassiekers komen terug en dan bedoel ik de klassiekers onder de parfums. Maar zit er in die Chanel's, die Dior's of Lancome's nog hetzelfde als vroeger? Ruiken kunt u dit programma? Nog niet, maar zien wel. Surf naar de Menig Nederlander heeft er al aan meegedaan... de taaltest die onderzoekers van de Universiteit Gent op internet hebben gezet. De taaltest brengt onze woordenschat in kaart. En morgen verschijnt een versie voor kinderen op het web. De taaltest junior. Aan de telefoon een van de makers van de test... de Vlaamse onderzoeker, de taalonderzoeker Emmanuel Keuleers. Meneer Keuleers, goedemorgen. Goedemorgen. Voor wie het nog niet gedaan heeft, hoe werkt die test? Uh, hoe werkt de test? Je ziet uh, eigenlijk... Uh... ...woorden die ofwel bestaande Nederlandse woorden zijn... ...ofwel woorden die wij verzonnen hebben. En uh, jij moet kiezen, ken ik dit woord of ken ik dit woord niet? En dan maart ging de volwassenen taaltest online. En het succes is kennelijk overrompelend want er zijn al 500.000 ingevulde lijstjes. Heeft u een verklaring voor dat succes? Uh, ik denk dat er twee verklaringen zijn. Mensen zijn heel graag met uh, taal uh, bezig. Of er zijn in ieder geval veel mensen in Vlaanderen en in Nederland die graag met taal bezig zijn... En uh, doordat we het, de test in een soort spelformaat hebben gegoten, uh, doen mensen er ook heel graag aan mee. Je kan je scoren op uh, Facebook en op Twitter posten en uh, dat doen mensen graag. Er zit er een tijdklok op? Moet uh, je het snel doen? Je moet het niet snel doen. Je mag er je tijd voor nemen. Natuurlijk, als je er een woordenboek bij neemt en alles gaat opzoeken, of je gaat alles opzoeken op internet, hebben wij manieren om dat te detecteren. Oh. Dus je mag het doen, maar het verandert onze resultaten niet. Je installeert spyware op mijn computer, zodat u dat kunt detecteren? Dus iemand die de test gewoon doet, daar zouden we een. een, een, een relaties zien tussen de snelheid waarmee hij reageert en hoe vaak het woord voorkomt in de taal. Uh, iemand die een woordenboek uh, erbij neemt, daar zie je natuurlijk veel langere tijden en ja. uh, zie je die relatie niet. Noem eens wat van die niet-bestaande woorden. Uh, een heel mooi uh, niet-bestaand woord uh, dat we in de test uh, hadden, en we, we hebben het er ondertussen uitgehaald omdat iedereen denkt dat het bestaat, is uh, mondvlees. Uh. Uh, dat is één van die dingen. Een ander heel uh, mooi woord van de snoeptang... Uh, ...hadden we erin gezet, staat in geen en enkel woordenboek blijkt dan uh, effectief gebruikt te worden in snoepwinkels om snoep uit de bakken te halen. Dus uh, door de niet bestaande woorden die we in de test hebben gezet, hebben we eigenlijk ook ontdekt dat er een aantal uh, uh, nieuwe woorden in het Nederlands zijn gekomen. En die woorden verzinnen jullie zelf dan? Uh, die woorden verzinnen wij zelf. We hebben daar een programma voor geschreven, uh, dat ze heel veel van die uh, verzonnen woorden kan maken. Wij kijken die dan na en die komen dan in de test. En hoe zit het nou met de Vlaamse woorden en dialecten? Houden jullie die buiten de test? Uh, nee, het is wel zo dat de Vlamingen uh, soms klagen over de test. En zeggen van, er staan te veel Nederlandse woorden in. En de Nederlanders klagen dat er te veel Vlaamse woorden in staan. Maar het is uh, ongeveer gelijk. Dus het zijn de standaard Nederlandse woorden die erin staan. We hebben absoluut niet de test uh, voor Vlamingen of Nederlanders gemaakt. Het dus dat heeft geen invloed uh, op de betrouwbaarheid van die test? Het heeft geen invloed op de betrouwbaarheid van de test. Nee. Morgen gaat die juniorverse Online. Hoe gaat die eruit zien? Het uh, ziet er uh, bijna hetzelfde uit als de volwassen versie. is iets eenvoudiger. Uh, we stellen ook... Uh een aantal minder vragen. Het belangrijkste verschil tussen de versie voor volwassenen en de versie voor kinderen is dat de versie voor kinderen veel uh, eenvoudiger is. Je moet eigenlijk uh, denken dat een, een kind dat uh, tien jaar oud is nog geen 4000 dagen op uh, de aarde is. En uh, in de volwassen versie van de test vragen we, eigenlijk, uh, testen we de kennis van een tal woorden. En, als je daar als kind aan meedoet, is het heel frustrerend omdat je een lage score haalt, uh, terwijl dat je de taal eigenlijk uh, wel goed aan het leren bent. Dus in de uh, kinderversie van de test hebben we de woorden uh, gezet, waaruit uit de volwassen versie blijkt dat meer dan 95% van de volwassenen die woorden En hoeveel woorden zijn dat? Dat zijn ongeveer uh, een uh, twintigduizendtal woorden. Straks hebben jullie die woordenschat van volwassenen en kinderen in verschillende leeftijdscategorieën in beeld. Gaat u daar nog nuttige dingen mee doen? Uh, wij gaan daar uh, in, alvast uh, een aantal analyses op doen. Het belangrijkste eigenlijk aan uh, die testen en aan de resultaten is dat we ze beschikbaar kunnen stellen, zoals een soort uh, uh, encyclopedisch document. En dan kan je daar naar gaan kijken binnen 50 jaar. Je kan binnen 100 jaar gaan kijken of je kan bijvoorbeeld binnen 20 jaar de test opnieuw doen. Wat je dan ziet is eigenlijk hoe evolueert het Nederlands als taal? Welke woorden uh, waren gekend in 2013 en zijn nu niet meer gekend? Of welke woorden zijn precies beter gekend in, laten we zeggen, 2033 of uh, 2090? Mooi. Emmanuel Keuler, zij is taalonderzoeker aan de Universiteit van Gent. Hartelijk dank. En dat uh, junior uh, taaltestprogramma dat staat pas morgen online. En de URL, het internetadres van die taaltest, vindt u op onze site. Git.fm Oude parfums zijn weer populair. Op internet is er een levendige handel in die flesjes, die vaak meer dan 100 jaar oud zijn. De samenstelling van die klassieke geuren is in de loop der tijd natuurlijk veranderd, omdat sommige bestands, uh, bestandsdelen bijvoorbeeld werden verboden. En dat maakt die, die hele oude originele geuren nog aantrekkelijker voor verzamelaars. Parfumdeskundige Roos Lubbers heeft een Neus voor luchtjes. En ze heeft dan ook een rijke verzameling aan geuren. Verslaggever Jan Peels keek met haar... naar de aantrekkingskracht van die klassieke parfums. Dit is de parfumkamer. De parfumkamer met een grote kast natuurlijk... die nu nog dicht is, maar open gaat. Ja ja. Grote deuren gaan open en werkelijk een ongelofelijke hoeveelheid... aan prachtige flesjes en potjes en verstuivers. En alle doosjes staan er ook prachtig bij allemaal. Klopt. Het is uit hobby gegroeid, uit passie gegroeid. Maar inmiddels uh, is het veel meer dan dat. Het is uh, echt uh, een wezenlijk onderdeel van mijn leven. De een is heel veel bezig met kleur of geluid. En ik heb dat altijd gehad met geur. Je kunt gevoel hebben voor muziek. Maar als je nooit uh, pianoles krijgt, dan wordt het nooit wat. Dus met ruiken is het echt precies hetzelfde. Uh, je begint bij de basis. Hè. Je leert... En wat is dat? grondstoffen herkennen en uh, ja, kunnen plaatsen. Nou ja, en dan ga je steeds meer de diepte in met de geuren. Een basis, wat is een basis? Laat eens wat ruiken. Er komt een klein doosje. Oeh, als het open gaat, ruik ik al van alles. Ja, dit zijn dus pure essentiële oliën En dat zijn van oudsher de, de grondstoffen die worden gebruikt om parfum te maken. Nou, misschien wel twintig van die hele kleine flesjes. De verhouding van de, de ene geur met de andere geur... Maakt een nieuwe geur. Ja, maar dat was... Uh, oh. dat was ja, dat is heel dat is eruit, heftig. Heel, heel heftig. heftig. En de, de dopjes zitten er nog op. Nu zijn die hele oude geuren weer heel populair. Maar ja, sommige uh, bestanddelen, sommige van die uh, grondstoffen... die mogen niet meer gebruikt worden. Ook mos, ik weet niet eens precies wat het is. Musk, waarom mag dat niet meer? Nou, musk, dat is van, van oorsprong de geslachtsdelen van een hert. En dat is een beschermd diersoort. Dus Oké, okay, dus dat mag niet meer. Al jaren mag dat niet meer. Dus dat zit hier ook niet uh, tussen deze... Wat je, wat je hierin ziet, dat zijn inderdaad allerlei citrusachtige, zoals bergamot, een belangrijk parfumingrediënt. Maar uh, rond 1890 ontstond de modern perfumery. En dat is waar we over praten als we nu parfums in de winkel zien. En dat bestaat nog voor een deel uit natuurlijke grondstoffen. En de rest, dat is uh, chemiewerk. Nu gaat het over dat die oude geuren juist heel populair zijn. Maar ja, die zijn dus niet meer echt zoals ze vroeger waren. Nou, wat is oud? We hebben het dan nog steeds over modern perfumery. Want de modern perfumery, dus het gebruik van zowel natuurlijke als synthetische grondstoffen... ontstond in 1890. Ik heb hier een geur die je kunt ruiken uit die tijd. 1890? Ja. Dat is een beetje zoals oude wijn lijkt het haast, hè? Klopt. Zo uh... kijken die verzamelaars ernaar. Ook, u moet even een trapje op. Ja. Oh, dat moet altijd op een papiertje gespreid worden. Ja. Ja, het ruikt heel natuurlijk. Een beetje naar een regenachtig bos, zou ik zeggen. Ja, grappig hoe iedereen een geur weer anders interpreteert. Ja, hoe moet ik het anders vertellen? Nou, dit is Jiki van Guerlain. En daar is dus voor het eerst een grote hoeveelheid... niet-natuurlijke grondstoffen gebruikt. Wat je ook ruikt is civet. En civet, dat zijn ook kleren van een kat... Ja, dus wij houden van animaal, dierlijk, poep en pies eigenlijk. Dus dit is een hele animale geur. En dat misschien ook iets aantrekkelijks heeft. Zo. Exact, daar houden we van, want mm. we zijn gewoon dieren natuurlijk. Mm. Bent u nou ook zo iemand die inderdaad uh, gaat struinen naar dat soort oude uh, luchtjes en daar ook veel geld voor over hebt? Nee. nee, ik, ik uh, vind alles interessant aan geur, maar ik vind ook nieuwe creaties mooi. Want ik zie parfum als kunst. En uh, je hebt oude mooie kunst, maar je hebt ook hele mooie nieuwe moderne creaties. Dit was een uh, authentiek, iets heel uh, basics, 18... 1889. 1889. En wat is dan heel modern? Nou kijk, je kunt, geuren ook, je kunt de tijdgeest terugruiken in geuren. Dus waar we nu in leven, als wij over twintig jaar terugkijken, dan ruik je de tijdgeest in bepaalde geuren die nu populair zijn. En wat waren. is dat dan? De Facebook-Google-tijdperk in een flesje gevat? transparantie. Ja? Ja. En Crisis, hoe, hoe, crisis? crisis dat, dat is, is allemaal te vangen in een flesje? Ja, hele zoete comfortgeuren. Is of crisis het zoet? Ik vind het nee, die... nogal bitter. Ja, ja, ja. Crisis is vervelend. Dus wat wil je? Je wil je veilig voelen. Okay. En dan wil je terug naar, uh, uh, naar de moedermelk. En dat is zoet. Okay. Ja, zover kun je doortrekken. Nou, ik ben heel benieuwd. Hou je vast. Oh, kijk eens eventjes. Nee, wacht even. Dan moet ik eens beschrijven. De crisis en, en, en er komt een soort ja. goudklopje ja. uit de kast. Ja. Oké. Okay. Nou, dit is de, de, een hele populaire mannengeur op het moment... Ja, hij ruikt wel heel anders dan wat ik daarnet rook, maar dan om, omschrijving... Om nou, ik vind het een het... zoet voor een mannengeur. Mm -hmm. en, en stoer en krachtig. Nou wist ik natuurlijk dat ik hierheen ging. Nu ruik ik al van alles en nog wat, maar ik heb een luchtje opgedaan... met de wetenschap dat u misschien dat wel zou kunnen ruiken. Nou, ik zeg, doe me best. Nou, daar ga ik hoor. Oh, het is wel heel dichtbij. Ja. <laughs> um, het is een vrij zoete mannengeur... En wat zegt ik, dat dan ik, over mij? Nou, dat is dus kennelijk... Maar weet u ook maar, welke het is? Als ik de geur ken, dan uh, herken ik hem wel. Ik kan wel zeggen uit welk genre de geur komt. Dus dit zou ik als een Sweet Woody betitelen. Aha. Maar uh, ja, er zijn zoveel geuren dat ik deze niet uh, direct kan Nee, oké. Okay. Dus hij staat hier ook niet in het nee. kastje, geloof ik. Nee. En is dat een luchtje wat iets zegt over het tijdsbeeld... of is dit misschien ook wel iets wat voor verzamelaars... misschien op termijn ook nog interessant wordt? Dat, dat vraag ik me af. Want maakt het iets uit wat het vroeger gekost heeft? Nee, prijs. Prijs ja. doet er niet toe? Kijk, dan heb je een hele andere groep mensen. Hè? Maar jij hebt het nu over die verzamelaars. Ja. Dat, dat, dat, en soms gaat het zelfs alleen maar om het uiterlijk. Dus om het flesje zelf. En ook al is de juice weg dan nog betalen ze de kapitalen voor. Dus dat is gewoon een hele andere markt dan het gebruik dat zijn niet van echt van de geurenliefhebbers, dat nee. zijn meer ja, de speculanten... Ja, ja, kunstliefhebbers. Hier heb ik een boek en dat is... En dat loopt, loopt inderdaad wel heel ja, erg op. Hier ze... zie ik al echt flesjes van duizenden dollars. Ja, dat gaat dan echt dat om... Dat is om de... antiek. Dat is antiek, ja. Mooi voor kunst en kitsch. Groot <lacht> Slubbers in haar eigen parfumkamer... en dan op de huid door Jan Peels. Die zegt dat als je dicht bij de radio zit, dat je dan... De geuren van die oude parfums moet kunnen ruiken. Ik ruik helemaal niks. En dat Sweet Woody-luchtje dat Jan op heeft. Als u wilt weten wat dat is, kijk dan op de site. Hij vliegt me uit 1963 deze place van John Paul, George en Ringo. De hits. Gatsby. He had an extraordinary sense of hope, but I had the uneasy feeling that he was guarding secrets. Gatsby, I'd like to know who he is and what he does. Gatsby. Wat well, Gatsby? De trailer van The Great Gatsby. Deze boekverfilming van de Amerikaanse klassieker... die gaat vanavond in première. En er was gisteren al een kant te zien getuigen... een prachtige foto op de voorpagina van de Volkskrant. Maar doet die film het boek eer aan en is schrijver F. Scott Fitzgerald... echt een van de grootste uit de Amerikaanse literatuurgeschiedenis. Diederik Oostdijk is hoogleraar Engelstalige letterkunde... aan de VU in Amsterdam. Goedemorgen, meneer Oostdijk. Goedemorgen. U heeft de film gezien? Ja. Hoe was die? Um, spectaculair, bombastisch, um, verrassend. Um, dus ik denk dat iedereen die hem gaat bekijken... waarvoor zijn of haar geld gaat krijgen. In hoeverre verrassend dan? Um, nou het, is, het is heel spectaculair, heel veel vuurwerk, heel veel muziek. Het is een soort carnavaleske uitstraling, um, die het boek ook wel een beetje heeft. Maar het boek is ook um, een boek van diepe contemplatie over het leven. En dat zie je een stuk minder terug. Het is, uh, het is heel veel vuurwerk. Dus de film geeft alleen de decadente aspecten aan van de jaren twintig van de vorige eeuw. Ja, die worden wel heel erg onder, onderstreept. Kunt u nog in het kort even het verhaal vertellen van die Great Gatsby? Ja. Uh, The Great Gatsby gaat over een, uh, een, een man, Gatsby... die een enorm landgoed heeft, ergens vlak buiten New York. En hij organiseert gigantische feesten in het weekend... waar heel New York uh, voor uitloopt. Maar niemand weet echt wie Gatsby is. Uh, er wordt van alles gespeculeerd over zijn achtergrond. Hij zou familie zijn van de Duitse keizer... Hij zou um, uh, iemand vermoord hebben. Maar niemand kent hem echt. En niemand weet waar hij zijn geld vandaan haalt. En waarom hij deze gigantische feestjes organiseert. Er ah, wordt wel gesuggereerd dat het crimineel, crimineel geld is. Ja, ja. ja. er wordt uh, beweerd dat hij uh, geld verdient met, het, met de verkoop van alcohol. Dat op dat moment verboden was in Amerika. Um, maar niemand weet het zeker. Um, dus het is een mysterieus figuur. En langzaam ontvouwt het verhaal zich. Um, verteld door Nick Carroway. Um, en blijkt dat zijn achternicht uh, Daisy daar iets mee te maken heeft. En de achternicht van, van Nick, de Nick Nick verteller. Ja. Ja. ja, En um, daar zit een romantisch verhaal achter... Uh, wat, wat langzaam steeds duidelijker wordt... en uiteindelijk ook een tragische dimensie heeft. Uh, maar ik zal niet te veel verklappen over... Het boek staat bekend als een van de absolute klassiekers... uit de Amerikaanse literatuur. Ja. Is dat terecht? Ja, dat is wel terecht. Het is een uh, heel makkelijk toegankelijk boek. Het is vrij makkelijk om te lezen. Het is maar 160, 170 bladzijden lang. Proza uh, is vrij transparant. Je kunt het heel makkelijk um, tot je nemen. Maar er zit een, een, een diepte en een gelaagdheid in... die je pas als voor de tweede of de derde keer ziet helemaal begrijpt. Um, het is ook heel erg verankerd in de Amerikaanse geschiedenis. Allerlei thema's in de Amerikaanse geschiedenis komen, komen daarin terug. Zoals, um, noem eens wat. Nou, um, het lijkt een soort, uh, het lijkt de, de voorspelling van de grote depressie al in zich te hebben. De decadentie van de jaren twintig, waar je het over had, die, die is ook heel erg goed te zien. Maar het verwijst ook terug naar het begin van de Amerikaanse samenleving. Het, het boek eindigt bijvoorbeeld met een passage waarin Nick nadenkt over de Nederlandse schepen die aankwamen uh, en New York uh, stichten, Nieuw Amsterdam op dat moment, en wat voor dromen die mensen hadden toen ze naar Amerika kwamen. Um, dus wat dat betreft ja, wijst het terug en ook vooruit naar de Amerikaanse geschiedenis. Maar kennelijk hadden de critici destijds maar één keer dat boek gelezen, want die zagen die gelaagdheid niet. Hè? Nee, dat klopt. Uh, het werd enorm afgekraakt um, en uh, ik ik kan me één her recensie uh, herinneren die ik gelezen heb. Er werd gezegd dat het de nieuwswaarde had van een krantenartikel. En het was leuk om te lezen, die klemmer en de glitter. Maar je had het één keer uit en dan kon je het gewoon weggooien. Zoals een krant. Um, en toen, Gats, uh, toen um, uh, Fitzgerald stierf, had hij nog een, aand, een stapel boeken van de, Gatsby, van de Great Gatsby in zijn, uh, um, in zijn huis liggen. En uh, was het boek niet een druk. U zei bijna toen Gatsby stierf. Ja. Fitzgerald en Gatsby, is dat één ongeveer? Um, er zijn wel autobiografische elementen daarin. Uh, Gatsby is wel een beetje zoals Fitzgerald... Um, beide zijn ze outsiders. Um, beide behoren ze niet helemaal bij uh, de elite van Amerika. Maar ze proberen wel heel erg erbij te, te horen. Dus uh, vandaar die verspreking. En wat speaking. je nu weer ziet, er is de recensenten toen die waren dus uh, niet te lovend over dat boek. Maar ze zijn nu weer verdeeld over de film. Yeah. Net als over de andere drie eerdere bioscoopfilms. Yeah. Is dit wel een boek dat goed te verfilmen valt dan? Het is wel een boek dat heel goed te verfilmen is. Het, er gebeurt van alles. Het is spannend. Uh, er zitten. Um, uh, autoraces in, um, er zit geweld in, er zit seksualiteit in. Um, het is heel visueel. Um, veel kleuren komen in de roman voor, gele auto's, groen licht... Um, het boek had ook later een andere titel moeten krijgen. In, ja, klopt. Hij heeft heel erg gespeeld met de titel. En uh, pas op het einde heeft een redacteur de Great Gatsby van gemaakt. En daar kun je ook over, over nadenken. Van waarom is Gatsby great? Want en, eerst had het allerlei kleuren in de titel. Ja, ja um, hij heeft ook de kleuren uh, rood, wit en blauw erin verwerkt. Dat was eigenlijk zijn eigen de titel die hij uh, had bedacht. Um, maar, en dat maakt het ook nog een heel Amerikaans boek. Want dat zijn de kleuren van de Amerikaanse vlag. Um, maar, maar het boek is dus heel goed te verfilmen. Het is heel goed te verfilmen. Maar je ziet wel dat elke regisseur... weer zijn eigen draai daarin probeert te geven. En dat is bij uh, Bas Loerman, de regisseur van deze film... ook heel duidelijk te merken. Hij, maakt, hij staat bekend om zijn bombastische films. Hij heeft Romeo en Juliet gedaan, uh, Moulin Rouge. En daar maakt hij ook een soort ja, Bollywood-achtige films van. Veel spektakel, veel muziek, veel dans... En dat komt ook echt voor in The Great Gatsby. Dus wat dat betreft goed gekozen. Maar er is ook een andere kant aan het verhaal, zoals ik uitleg. En er zijn veel recensenten die kritiek hebben op het feit... dat de, de zwarte mensen er zo slecht afkomen in deze film. Ja, maar dat vond ik eigenlijk wel een originele keuze. Um, want... Uh, het boek verwijst ook naar de onderkant, van, de zelfkant van de Amerikaanse samenleving. Ook dat er, um, dat, um, dat er allerlei racistische theorieën zijn. Een van de personages, Tom Buchanan, is, is een racist. Maar voor de rest zie je dat niet in de roman. En Bas Lorman heeft ervoor gezorgd dat, dat overal in dat verhaal... Um, zwarte Amerikanen voorkomen. En dat is wel heel erg belangrijk, want de Jazz Age, zoals Fitzgerald dat noemde... was ook een, een, een, een zwarte muziekvorm... Dus eigenlijk klopt dat meer dan het boek zelf, zou je kunnen zeggen. Na 92 jaar nog een keer verfilmd, dus het is kennelijk een relevant verhaal nog altijd. Ja, ja dat denk ik ook. Um, het is een verhaal, wat ik eerder aangaf, dat ook over de Amerikaanse toekomst gaat. Toen Obama um, herkozen werd, zei hij: The best is yet to come. Dat de toekomst van Amerika is. Terwijl heel veel critici juist denken dat. Um, Amerika's glorietijd de de twintigste eeuw was... en misschien wel de tijd waar Fitzgerald over schreef. En, um, maar Amerika geloofde in de droom. En Gatsby's droom is eigenlijk de Amerikaanse droom. En wat maakt F. Scott Fitzgerald nou zo'n goede schrijver? Um, dat hij thema's kan uh, benadrukken... in een schrijfstijl die heel toegankelijk is, heel makkelijk te lezen. Maar de, diepte, de diepgang daarvan zie je pas als je de tweede of de derde keer... Ziet. En ik kan een voorbeeld geven. Um, dat In de roman, maar dat komt ook in de film voor... stoot Gatsby op een gegeven moment een klok om. Um, en die klok valt op de grond en is kapot. En als onoplettende lezer denk je daar niet meer over na... Maar wat Gatsby eigenlijk probeert te doen... is de tijd terug te zetten of de tijd te stoppen. Hij wil terug naar die tijd dat hij Daisy voor het eerst ontmoet... voordat ze getrouwd was, voordat ze moeder werd. Um, maar je kunt de geschiedenis niet herhalen. Maar hij gelooft dat het wel kan. Dus in zo'n zo klokje dat neervalt zit een enorme symboliek. En dat maakt Fitzgerald zo'n goede schrijver. En Fitzgerald hield ook van die decadentie. Dus en, uh, hoorde er niet echt bij. Verkeerde dan wel een hogere kringen? Ja, ja. Hij is dus te vergelijken met, met Gatsby enigszins... Ja, ja. hij is niet echt uh, prettig aan zijn eind gekomen. Nee, hij is um, um, gestorven in 1940, op de uh, jonge leeftijd van 44... Um, aan, aan een hartstilstand, um, of door TBC. Um, hij had ook, was ook alcoholist... Ik denk dat zowel Gatsby als um, Fitzgerald eigenlijk aan een minderwaardigheidscomplex leden. En wel probeerden om um, tot grote hoogte te stijgen. Maar dat ze uiteindelijk dan onder zijn gegaan aan dat minderwaardigheidscomplex. En was dit zijn beste boek? Dit was zijn beste boek. Wat raadt u aan? Het boek lezen of de film kijken? Um, eerst de film kijken. En uh, dan nadenken over hoe mooi het boek is als je dat gelezen hebt. Vanwege de tweede, de derde, de vierde, de vijfde diepere laag die je daarin kan ontdekken. Als Precies. je Gatsby speelt. In dit geval dus door Leonardo DiCaprio. Ben je dan wat? Dan ben je wat. Um, ik denk dat het een beetje de Amerikaanse Hamlet uh, is. Um, als je Gatsby kan spelen, dan um, heb je eigenlijk de droomrol voor elke Amerikaan. En Leonardo DiCaprio slaagt erin, wat mij betreft. Diederik Oostdijk, hoogleraar, Engelstalige letterkunde aan de VU. Hartelijk dank. Graag gedaan. En nogmaals, vanavond gaat die film The Great Gatsby in première... in diverse bioscoopzalen in Nederland. Het is één minuut over half twaalf. Dit is Radio 1. Door op Megens met het NOS-journaal. De Burkaan Mahazen is aan land gegaan in Bangladesh. Die bedreigt volgens de VN meer dan acht miljoen mensen. Met windstoten tot honderd kilometer per uur... trekt de storm langzaam naar de oostelijke miljoenenstad Chittagong. Honderdduizenden Bengalezen zijn intussen geëvacueerd.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 met Felix Murders. Zometeen hoe ziek is Europa en konijnen moeten uit de handel gehaald worden. Niet die boutjes, maar de huisdieren zelf. Dit vind ik een lekker nummer van Eric Clapton. I can feel a wind blowing, got me to myself. Man. And I've got to shake it. De nummer van het album Old Sack is onlangs gereleased. Eric Clapton met Shaka Khan op de achtergrond en soms op de voorgrond. En het is een single geworden, Gotta Get Over. Vara, de gids .fm. De wereld ontvangen. Ja, Frank de Noot, goedemorgen. Je gaat naar Noorwegen. Ja, in Noorwegen, in Oslo, daar vond de afgelopen drie dagen... het Oslo Freedom Forum plaats. Dat is een, een internationaal evenement. Dat staat helemaal in het teken van mensenrechten. En gisteren, eh, tijdens dat forum... was eigenlijk de meest opmerkelijke spreker Ali Abduleman. Eh, een dissidente blogger uit Bahrein. En Abduleman heeft twee jaar lang in zijn eigen land ondergedoken gezeten. Hij werd bij verstek veroordeeld tot de gevangenisstraf van 15 jaar... omdat hij volgens de autoriteiten... zou hij lid zijn van een terreurorganisatie... en hij zou het regerende koningshuis van Bahrein omver willen werpen. Je zegt steeds zou, dus jouw de slag op de arm. Want Waar heeft die Ali Abduleman zich nou echt schuldig aan? Bahrein. Nou, de Deze man die is in Bahrein een van de bekendste voorvechters... Uh, van het Vrije Woord. In 1999 heeft hij een, uh, een website opgezet... een onafhankelijk discussieforum, Bahrein Online. Dat is een forum voor online debat en nieuws... wat daar ja, normaal gesproken niet plaats kan vinden. En volgens de autoriteit is dat een plek waar haat wordt gezaaid... en waar valse geruchten worden verspreid. Nou, deze blogger, Mam zat ondergedoken om te voorkomen... dat hij langere tijd achter de tralies zou verdwijnen... zoals met veel van zijn uh, ja, collega-activisten daar is je gebeurd. Je zegt hij zat ondergedoken in Bagrijn? Hij zat ondergedoken. Maar hoe kwam hij dan in Oslo terecht? Um, hij is, dat is wel een beetje een spectaculair verhaal, moet ik zeggen. Kijk, Bahrein dat is een, een eiland. Dus hij kon daar niet zomaar als gezocht man op een vliegtuig of op de veerpont stappen. Dat was er niet bij. Hij, uh, hij ontsnapte in een geheim compartiment van een auto. Iemand heeft hem meegesmokkeld achter in de auto. In een geheim comp compartiment. Uh, over de brug naar Saoedi-Arabië. Via uh, Kuwait, daar is hij op een vissersboot gestapt uh, richting Irak. En uiteindelijk uh, nou ja, uh, uh, uh, kwam hij in Baghdad terecht. Daar heeft hij heeft dit vliegtuig genomen naar Londen en daar kreeg hij politiek asiel. En gisteren gaf hij eh, tijdens het Oslo Freedom Forum zijn eerste publieke optreden. Down, down, Hamid. Yes, God, Hamid! Yes, God, Hamid! Uh, this uh, tune, if you play it, it could uh, cost you around from six months to three years in jail. Dit is de staat van vrijheid die we in Bahrein Ja, met, met dat liedje trapte Abdul Mam gisteren zijn, zijn lezing af. Dit is het lied van de opstand in Bahrein. Die opstand die begon in februari 2011. Weg met Hamid, weg met de koning. Nou, als je dit tegen horen brengt, zegt, zegt die blogger, dan kun je voor maximaal drie jaar de gevangenis indraaien. Zelfs als je het deuntje op je autoklakson toetert. Zijn lezing ging dus over het gebrek aan vrijheid in Bahrein. Over het gebrek aan vrijheid. Het was niet echt een hele lange lezing. Een kwartiertje ongeveer. Hij vertelde daarin over de 135 journalisten en bloggers... die in Bahrein de afgelopen twee jaar de mond zijn gesnoeid. Het golfstaatje behoort tot de top 10 van landen met de minste persvrijheid, nou, waar, waar Abdullah Mam verder over vertelde over uh, dissidenten die door de politie zijn gearresteerd, gemarteld en het ook niet na kunnen vertellen. Een van de verhalen uh, gaat over zijn, of ging over zijn vriend Karim Fagravi, een boekhandelaar en uitgever. Iemand die volgens Abdullah Mam een grote bijdrage leverde aan het culturele leven van Bahrein. Ik to be emotioneel in zijn, want deze man is mijn vriend. Ik herinner me misschien 25 jaar geleden when he hij zijn bookshop near mijn huis ik was altijd naar zijn boekwinkel en keek hoeveel boeken er waren die ik niet las. Hij vertelt dat hij is daar emotioneel onder 13-jarige jongen toen hij net leerde lezen. Dan kwam hij vaak in de boekwinkel van Faghrami ja, om zich te laven aan al die boeken die hij nog wilde lezen. En in april 2011 werd deze boekhandelaar opgepakt. One week after, they called his family to come and receive him. And this is how his family received him. En I'm sorry for the pictures. Het was clear that he died under torture. Ja, hij excuseert zich voor die, voor die afbeeldingen. Daar laat hij nogal gruwelijke foto's zien van ja, hoe die familie het lichaam van Fagrabi terugkreeg, ja. toen hij eenmaal uh, opgehaald mocht worden. De politie belde op na een week uh, dat hij, nadat hij gearresteerd was, jullie mogen hem opkomen halen. Nou, officieel was uh, Karim Fagrabi overleden aan nierfalen, maar Ali Abdulam vertelde zijn publiek in Oslo: ja, hij is ervan overtuigd, eigenlijk dat Fagrabi weer doodgemarteld. En die foto's zijn dan het bewijs. Nu is uh, Ali Abduleman uit zijn land gevlucht. Maar kan hij nou vanuit het buitenland nog een rol vervullen... als voorvechter van het vijfwoord? Ja, hij kan in elk geval via zijn internetforum Bahrein Online... Uh, daar kan hij zijn, zijn werk blijven doen, hè. Uh, berichten blijven vers, verspreiden. Die website, moet ik zeggen, die wordt wel al jaren geblokkeerd door de autoriteiten. Er zijn natuurlijk allerlei omwegen om daar vanuit Bahrein toch op te komen. Die site haalt toch regelmatig 100.000 hits per dag. En voorlopig is Ali Abdelhaman uh, vooral heel blij met zijn nieuw verworven vrijheid. Dat zei hij deze week tegen Christian Amampour van CNN. You will not imagine how important the freedom until you miss it. If you lived isolated from the war for so long time, and then you just find yourself that you are free, and you can walk in the street. Je kunt je niet voorstellen hoe belangrijk vrijheid is totdat je het niet meer hebt. Nou, na twee jaar leven in isolatie kan hij weer gewoon over straat lopen. Nou ja, nu even in, in Londen en in Oslo, maar dan wel in zelfverkozen ballingschap. Will a fact er Graag voor de volgende keer. In Griechenland hebben meer dan 10.000 Demonstranten den Besuch van Angela Merkel met lautstarken Protesten begeleid. Democratie in Grieks. We're looking, uh, seeing in Europe a rise in nationalism, Een a rise in pro-independence movements, those sentiments of wanting more sovereignty for their countries. Europa is de ondergang van Nederland. Fuck you, Papandreel. Een kleine bloemlezing van het anti-EU sentiment binnen Europa. De Europese Unie is de nieuwe zieke man. Dat is de conclusie van een groot onderzoek van de grote Amerikaanse opiniepeiler Pew Research. Een harde conclusie. Maar waarom precies? En, en wat moeten we er dan mee? Ik spreek daarover met Peter van Ham. Hij is onderzoeker van het instituut Klingendaal. Meneer van Ham, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dit voor onderzoek? Nou, het is een onderzoek door Piel. Dat is, uh, zoals je zegt, uh, een heel gerenommeerde um, instituut. Die heeft uh, uh, gekeken wat de Europese bevolking vindt van uh, de Europese Unie. Van de nationale leiders, uh, van het Europese beleid. Hij heeft uh, gekeken wat de... Uh, uh, economische ontwikkelingen zijn en probeert die te duiden... en uh, komt tot de conclusie dat de Europese Unie... inderdaad, zoals je zegt, de zieke man is van Europa. En dat is natuurlijk uh, toch een hele tragische conclusie. Misschien behoorden we dat al te weten, misschien weten we het ook. Maar als je alle feiten op een rijtje zet, zoals dit instituut heeft gedaan... Uh, dan uh, is het uh, plaatje allesbehalve rooskleurig. Eerst naar binnen Europa, want binnen de eigen lidstaten... en neemt het vertrouwen af... Ja in de Europese Unie. Sterker nog, van de onderzochte landen heeft alleen in Duitsland... meer dan 50% van de bevolking nog vertrouwen in die Europese Unie. Dat afnemende vertrouwen, is dat alleen maar te wijten... aan de crisis van dit moment? Nou, uh, het is natuurlijk wel zo. Kijk, als het economisch slecht gaat... dan is het afnemende vertrouwen vaak daaraan te wijten. Maar het is iets breder. Het heeft te maken met het gebrek aan democratie op Europees niveau. Uh, maar dit rapport uh, kijkt heel nadrukkelijk naar de economische factoren. En wat er dan uh, uitkomt is... Het is toch wel heel, heel tragisch uh, dat uh, de Europese bevolking... weinig vertrouwen heeft in de nationale leiders. En ook uh, niet uh, verwacht dat de nationale leiders... snel uh, oplossingen vindt voor, voor hun problemen. Uh, geen vertrouwen heeft in Brussel, dus de Europese Unie. Uh, een tegenstander is van het overdragen van uh, uh, bevoegdheden richting Brussel. Uh, en dat het al heel lang gaande is. Dus dat het is uh, vanaf 2009... Uh, U zegt dat het is al mee. heel lang gaande ja. Wat is dat nieuw aan dit rapport? Nou, het, het is op zichzelf inderdaad uh, uh, qua informatie niet nieuw... maar het algehele plaatje. Dat is denk ik er een van een enorme tra tragiek. Want um, kijk, er wordt ge gezegd dat de Europese Unie is de uh, zieke man van Europa is. En uh, ja, wat het duidelijk maakt is dat het Europa is wat een probleem uh, vormt. En ja, onze, eigen, onze eigen kabinet en in Brussel die zegt van... ja, kijk, uh, het is een wereldcrisis. We kunnen niet anders. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Als je kijkt naar de cijfers... Uh, uh, Amerika, Verenigde Staten groeien met 3,5 Afrika ja, groeit, de, Turkije groeit, de laatste, Japan groeit. De, de laatste tijd, hè? Nou, uh, ik zou graag willen dat wij ook de laatste tijd 3,5 groeien. Maar Europa is in een, uh, een recessie van 3,5 naar beneden. Dus het gat is enorm groot tussen onze economische prestaties in Europa en de rest van de wereld. En dat wordt wel eens vergeten. Het is geen wereldwijde crisis meer. Het was het wel in 2008. En dan ga je kijken van waarom doet Europa het in vergelijking met anderen zo slecht? Nou, dan kom je al heel snel op de ja, toch uh, zeer ja, uh, slechte uh, economische uh, voorwaarden... waar wij aan moeten voldoen voor Brussel, namelijk die 3%. Uh, die economisch gezien helemaal geen zin heeft in, in laag conjectuur. Uh, het betekent dat wij uh, als Nederland bijvoorbeeld ontzettend veel geld over moeten dragen naar Brussel. En naar landen die het slecht doen in Zuid-Europa. Uh, betekent dat daardoor geen consumentenvertrouwen is. Nou, Als je alles op een rijtje zet dan betekent het gewoon dat de Europese Unie... Uh, eigenlijk de economische groei op dit moment aan het terughouden is. Ook als je dat vergelijkt met onze uh, landen in, uh, in de rest van de wereld. En dankzij dit rapport weet nu de rest van de wereld ook hoe het, er mee, hoe het ervoor staat met de EU. Nou, dat wisten ze natuurlijk wel. Ja. Dit rapport is maar één van de, van, van, van de dingen waar, waar het duidelijk naar voren komt. Uh, maar het zegt natuurlijk wel iets over hoe Europa in de wereld staat. Kijk, uh, Europa heeft over het algemeen en met name de Europese Unie een hele grote mond. En dat is dan gebaseerd op... Kijk eens hoe goed wij het doen. Wij zijn welvarend, wij zijn veilig. Uh, als jullie het ook willen, dan moet je het doen zoals wij het doen. Um, uh, daardoor hebben wij een zekere invloed in bijvoorbeeld het IMF. In de G20, G7. Nou, u kent al die fora wel. Dan zeggen we tegen Rusland, India en China. Kijk, jullie moeten het precies zo doen als wij. En dan komt het wel goed. Nou, dat verhaal dat is natuurlijk niet meer geloofwaardig. Dat betekent dus dat de, de macht van Europa, de Europese Unie, uh, tanende is. Uh, dat hebben ze in Brussel nog niet door, hoor. want ik kom daar regelmatig... en die leven wat dat betreft op een hele andere planeet. Die horen dit rapport ook heel snel te gaan lezen. Uh, maar die komen daar wel een keertje achter. Want het wordt door de Chinezen, Indiërs en Russen tegen hen gezegd. Ook tegen de Amerikanen, door de Amerikanen. En wat dat betekent is dat de Europese macht afneemt. Dat onze invloed afneemt. En dat is eigenlijk... Niet nodig, want Europa heeft, als je Europa goed zou organiseren, best wel de, de, de economische politieke voorwaarden om, om heel veel invloed uit te oefenen. Toch wordt er buiten Europa nog positiever gedacht over de EU dan hier binnen. Ja, de cijfers die zijn wat dat betreft nog niet eens zo dramatisch, maar ze zijn ook wel. Uh, dusdanig dat je ziet dat, het, uh, dat, de, dat de invloed van Europa afneemt. Uh, de cijfers zijn niet uh, dusdanig slecht. Dat je denkt van Europa heeft helemaal niks meer te zeggen. Maar uh, de positieve houding uh, van buitenland van Europa is ook wel tanende. Nou, en Ik zag dat het percentage van Chinezen, dat denkt nog vertrouwd te hebben in de EU, slechts 37 procent is. Ja, nou ja, er zijn uh, misschien zoveel Chinezen dat, uh, dat er nog heel veel mensen zijn die positief over Europa denken. Maar het is inderdaad zo dat... Uh, dat het uh, wel een teken aan de wand is. Wat moet er nu gebeuren om deze zieke man weer beter te maken? Nou, dat is natuurlijk geen uh, een, een, een medicijn voor. Uh, wat in ieder geval moet gebeuren is dat er een referendum moet komen. Dat komt in Groot-Brittannië. Uh, ik hoop dat dat ook uh, in Europa, uh, in alle lidstaten, plaatsvindt. Ja, dan zie je al die anti-Europese elementen, die zie je uh, samengevoegd worden. Ja, maar die anti-Europese sentimenten, dat, uh, die zijn gebaseerd op de realiteit. Kijk, vaak wordt er gezegd van euro alsof het een ziekte is. Maar, goed, maar mensen het... trekken hun eigen conclusie. Die denken, het gaat niet goed. Wat er nu gebeurt is fout. Dus daarom ben ik eurosceptisch. Dus dat die stappen we maar uit de Europese Unie? Nee, dat zeg ik niet, maar die Europese Unie maar dat kun zou je op... kunnen gebeuren natuurlijk. Nee, dat, dat doet Nederland zeker niet. Nee, maar... Nederland niet, maar andere landen. Op nou, Groot-Brittannië. Komen... Dat zou ook heel slecht voor Nederland ja. zijn als die uit de Europese Unie stapt. Want Groot-Brittannië is het natuurlijk qua instellingen en qua houding op belangrijke thema's. Dus misschien is uh, zo'n referendum wel niet zo'n goed idee. Nou, dan bent u geen goede democraat. Want ik vind een referendum op dit soort hele belangrijke thema's is essentieel. Wanneer je het hebt over echt het overdragen van je soevereiniteit, economisch, politiek, aan Brussel... dan denk ik dat wij als Nederlanders heel erg dom bezig zijn... wanneer we daar de bevolking niet van ondervragen. Als wij geen goed verhaal hebben ten aanzien van onze bevolking... waarom dat het goed of slecht is, dan doen we het slecht. Dan zijn we gewoon geen democratie. Oké, okay, referendum. Dat is één oplossing van het probleem. Twee. Het anders organiseren van de euro. Want kijk, um, je kunt zeggen, ja, het gaat wel een stukje beter... misschien in, in Griekenland of Cyprus of andere landen in het zuiden. Maar deze landen hadden natuurlijk nooit bij de euro gemoeten. Dat wisten we al, maar het ging toen zo goed. We zaten in die dotcom-bubbel, dat kunt u zich misschien nog wel herinneren. Alles ging prachtig, dus dat kon er nog wel bij. Nou, nu gaat het niet meer zo. Um, dus de euro moet eigenlijk opgesplitst worden in Noord en Zuid. Nou, er zijn al informele discussies en rapporten uh, aan het circuleren... in Duitsland, hoe dat dan moet gebeuren. Um, nou ja, dat is natuurlijk een dramatisch iets... maar je kunt het ook oplossen door bijvoorbeeld... Uh, Italië, Spanje, op een of andere manier met hun nieuwe munteenheid... Uh, gekoppeld te krijgen aan die nieuwe noordelijke euro. Ik weet dat dat heel dramatisch is, maar... Het gaat we wel juist goed met de beurs. En nou, de had... beurs kan me niet zoveel schelen, want het is een, een parallel beweren. universum. Ja? ja, natuurlijk, de beurs doet maar wat. Je kunt toch niet zeggen dat de werkeloosheid in Griekenland opgelost wordt... als de beurs een beetje beter gaat. Maar wel als het met de wereldeconomie beter gaat, natuurlijk. Het weer. helpt, maar het is, als de structurele problemen in Europa... met name de eurozone blijven bestaan dan heeft dat allemaal geen zin. Is de EU een project of moeten we juist meer samenwerken? Kijk, ik vind het een beetje uh, moeilijk om daar een antwoord op te geven. Kijk, de Europese Unie, zoals uh, die tot voor kort... en dan heb ik het over uh, tot 2000 zo hebben gehad, was natuurlijk een groot succes. De gemeenschappelijke markt is nog steeds heel belangrijk. Dat kunnen we door exporteren, hoeven we niet aan die vreselijke grenzen... en exportcontroletjes uh, uh, uh, mee te doen. Dus dat is heel goed. En dat is trouwens nog een project dat niet helemaal af is. Um, de euro is gewoon vanaf het prille begin verkeerd opgezet. Het was geen optimale zone, omdat er een aantal landen bij waren... die niet, nooit hadden kunnen voldoen aan de voorwaarden om te concurreren in deze ja. zone. Ja, dat horen we nu te weten. En als je dit rapport ook goed doorleest, dan is die conclusie duidelijk. Het grote probleem is dat, neem nou Nederland. Kijk, de VVD, PVDA, CDA, al die leiders die hebben gezegd... jongens, geloof ons, die euro is fantastisch. En zoals wij het doen, moet het ook. Als die nu op hun schreden terugkomen en zeggen: Wij hebben een fout gemaakt, is hun geloofwaardigheid ondermijnd. Daarom zullen ze dat niet doen. Dat horen ze wel te doen en dat geldt ook voor andere landen, maar ze doen dat niet. Dat ondergraaft, vind ik, het vertrouwen van onze bevolking in exact die leiders. En dat zie je ook in dit peer-report naar voren komen. En dat is, denk ik, iets um, een voorwaarde. Dus terugkeren op je schreden, je fouten onderkennen en dan opnieuw beginnen. Peter Van Am, onderzoeker van het instituut Klingendaal. Met dank. .fm. De meeste ouders maken het mee, hè? dat moment dat het kind vraagt... papa, mama, maak een hondje of, of, of misschien een konijn. Nou, veel ouders kiezen dan voor een konijn. Net iets minder bewerkelijker dan een hond, want die moet toch een paar keer per dag een rondje om. En een konijntje, dat koop je dan in de dierenwinkel. Maar de dierenbescherming in Amsterdam zegt nu... geen konijnen of andere knaagdieren meer over de toonbank. Eva van Joost van de Hoofdstedelijke dierenbescherming is aan de telefoon. Goedemorgen, mevrouw van Joost. Goedemorgen. Waarom moet dat konijn de winkel uit? Nou, de dierenbescherming Amsterdam heeft de dierenspeciaalzaak in Amsterdam uh, een brief gestuurd. Omdat wij vinden dat dierenbescherming dat welzijn van konijnen en knaagdieren, dus echt veel te veel onder druk is komen te staan. En dat heeft te maken met een aantal zaken. Namelijk dat uh, uh, jonge konijnen al veel te vroeg worden weggehaald bij de moeder. Dat gebeurt in heel veel gevallen al op de leeftijd van vijf, zes weken... He, om ze er aantrekkelijk uit te laten zien in de dierenwinkel. Ja, en waar worden ze dan weggehaald? Ergens in, in Oost-Europa of in China? Ja, er zijn. Er, ze komen van verschillende uh, locaties. Ze komen of uit Oost-Europa, maar er zijn ook een aantal grote grote in Nederland waar ze vandaan komen. Dus ze worden te vroeg bij de moeder weggehaald. En dan heb je nog het vervoer dat heel erg stressy is voor die kleine beestjes. En dan komen ze in de dierspeciaalzaak terecht. En dan wordt er lang niet altijd rekening gehouden met soorten eigen gedrag met betrekking tot huisvesting. De voorlichting is vaak niet goed door de dierenwinkel-eigenaar. En eh, er is veel sprake van impulsaankopen. En dieren worden dan vervolgens ook weer gedumpt. Omdat de mensen er geen zin meer in hebben. Komen ze in een van de overvolle asiels. Dus het is een heel spectrum aan dierenwelzijn. dat onder druk is komen te staan. Plus dat er gewoon gigantisch overschot is aan konijnen. Inneemt Je hebt een brief gestuurd aan die dieren in speciaalzaken in Amsterdam. Ja. En gevraagd of ze willen stoppen met het, met het verkopen van, van konijnen. en van bijvoorbeeld cavia's en al die andere ja. knaagdieren. Aan de telefoon is Joost de Jong. Hij is van de brancheorganisatie Die Bevo. Veel dierenwinkels bij zijn aangesloten. Meneer De Jong, Goedemorgen. Goedemorgen. Geven veel dierenwinkels gehoor aan die oproep van de dierenbescherming? Nee, dat denk ik niet. En dat moeten ze ook helemaal niet doen. Want uh, het dier moet verkocht worden met een goed verhaal erbij. Dan gaat het over voorlichting. En ik weet dat de dierenbescherming... en dat vind ik op zichzelf sympathiek hoor... Uh, zegt haal hem dan bij een opvang weg. Alleen bij opvangen... Daar weet ik dan nooit van, en dan heb ik het weer even niet over het officiële asiel van de dierenbescherming, maar bij private opvangen, hoe daar dan het konijn weer wordt Maar we gaan gehouden. nu even uit van die opvangen van de, van de dierenbescherming. Van de dierenbescherming, ja. Uh, dan, dan laten we zeggen dat daar nu zitten, als ze overvol zijn, mevrouw zegt overvol, ik heb geen idee wat ze dan onder welk getal, of aan welk getal ze dan denken. Nou, ik ga hem meteen vragen, mevrouw Van Joost, worden ze overvol? Uh, overvol is dat uh, de asielen die aan ons geleerd zijn... of die onze erkenning of goedkeuring hebben hier in Amsterdam... dat zijn er twee, dat daar uh, bijna dagelijks dieren binnengebracht worden... door de dierenambulance bijvoorbeeld. Die zijn dan gedumpt in de openbare ruimte. Of al eerder aangeboden bijvoorbeeld bij uh, kinderboerderijen... of bij de, bij de dierencentra uh, opvangcentra zelf. Maar wat is overvol? Nou, dat is dat, uh, dat er gewoon geen konijn meer bij kan. Er kan geen konijn meer bij? Er kan ja, geen konijn, konijn meer bij. Een getal. Nee, maar ik bedoel met een getal. Stel je voor getal. dat er een afspraak is met het asiel... om daar honderd uh, uh, dieren op te vangen, honderd plekken zijn? Nou. En er is natuurlijk een relatie, hè, want die dieren worden ook weer opnieuw omgebracht. Die worden geherplaatst. Ja, dus kan goed. het zijn dat er soms door zo'n asiel... Uh, soms wel duizend konijnen in een jaar worden opgevangen? Ja, nou, dat, dat getal, als we daar eens even mee beginnen... Er is, uh, wordt elk jaar, nee, elke twee jaar gemeten hoeveel konijnen er worden gehouden... en in hoeveel gezinnen. Ja. Er wordt in... Uh, 11% procent van de Nederlandse gezinnen een konijn gehouden. Tussen de 1 en de. 5. Procent? 11%? 11%, procent. ja, 11%. Procent. Ja. En, um, dat, dat zijn dus ongeveer 75.000 gezinnen. Die houden tussen de 1 en de 5 konijnen. Laten we even zeggen dat het een gemiddelde van drie. Ja. Dat betekent maar dat gaat twee... Waar leidt deze rekensom toe? Want nou, Soms mij duurt dat, u nog een kwartier dat, nee, nee, nee, heel simpel. Dat met die duizend konijnen, je praat over in getalsmatig een heel klein getal. Waar hebben we het over, mevrouw van Joost? Ja, waar hebben we het over? Waar we het over hebben, is dat um, er ontzettend veel konijnen ook in de openbare ruimte gedumpt worden. Dus die komt niet in de asielen terecht. Je hebt hier in Amsterdam een aantal hotspots. Nou, er zijn ontzettend veel parken, recreatievelden, sportvelden. Maar het Wemel van de konijnen, dat zijn lang niet allemaal wilde konijnen, met zijn konijnen die zijn. En ik snap ook wel waarom meneer de Jong dit betoog houdt. Want dat komt natuurlijk omdat die BEVO behartigt de belangen van ondernemers in de huisdierenbranche. en niet de belangen van, uh, uh, van, van dieren. Oh, dus oh, natuurlijk oh, is, het, is het u eraan gelegen, meneer de Jong. om uh, um, een, een, een handel, de konijnenhandel. Uh, in stand te houden en om uh, nou, u op te werken nee, als. als van meneer, de, de, jongen het woord, de Jong heeft nu het woord. Nee, mevrouw, ons is eraan gelegen. Kijkt u op onze website. Wat uh, onze, uh, onze wortels zijn hoe wij aankijken tegen alles wat dierenhandel is. Dierenwelzijn staat er op heel hoge plek. En dat bewijs ik dan nog een keer door de stelling die ik nu poneer. Dieren mogen alleen maar verkocht worden in dierenspeciaalzaken... waar vak, aantoonbare vakbekwaamheid aanwezig is. En dan is een goede voorlichting. En die aantoonbare vakbekwaamheid wordt door onze lobby dit jaar door de overheid ingevoerd. En dat is nou ja. juist Mevrouw, van Joost, van, mevrouw van Joost, u dieren dieren. roept nu de ja. winkeliers op om die dieren uit de handel te halen. En als daar nou geen gehoor aan wordt gegeven, wat is dan de volgende stap? Uh, nou, dat is heel erg jammer. Kijk, wij hebben dit natuurlijk al verhaald. Nee, vaak maar is er dan ja? nog een volgende stap? Nou, de, vol de volgende stap is dat wij in ieder geval uh, de dieren speciaalzaken volgende week gaan bellen. Er komt een grote belhonden en dan zullen we kijken of met de dieren speciaalzaken of die nou bij die bevo zijn aangesloten of niet. Uh, zullen we kijken of die of we ze op andere gedachten kunnen brengen. En als dat niet lukt, wat dan? Dan is het uh, een, een strijd uh, van een, een lange adem. Maar dat zijn we gewend bij de dierenbescherming. Wij zijn eraan uh, gewend om met uh, en uh, inzichten te werken op het gebied van dierenwelzijn. Er zijn gewoon een hoop dingen veranderd. En voor konijnen moeten er ook dingen uh, veranderen. En ik hoop ook dat de branche zijn verantwoordelijkheid gaat mevrouw, nemen. Dan nemen. Meneer en mevrouw, ik, ik begrijp uw goede bedoelingen van beide ja, misschien, kanten. Misschien, toch maar, even, misschien toch... mag ik u heel hartelijk danken op dit moment. Zou dat kunnen? Ja, u mag mij danken, maar ik heb een beetje het beeld... dat mevrouw nu uh, iets heeft neergezet wat op zijn minst niet waar is. En dat okay. wil ik toch wel even stellen. En dat vind ik jammer, juist van zo'n fantastische organisatie... als de dierenbescherming is. Joost de Jong van de brancheorganisatie van Dierenwinkels... en meer bedrijven die iets met dieren van doen hebben. Die Bevo en Eva van Joost van de Dierenbescherming Amsterdam. Heel hartelijk dank. Nog even iets van de televisie van vanavond. Ik eh, doe alleen het eind van de avond om 11 uur. Op Veronica is dan te zien The Making of the Great Gatsby. Daar had ik het net over met Gatsby-kenner Diederik Oostwijk. Hij vond het een goede verfilming van het belangwekkende boek... van F. Scott Fitzgerald uit 1925. Wellicht een aanrader. Zometeen lunch met de Plag.